De baas van de wereld draait door. Die vertelt zometeen over het succes van dat programma. En aanstaande maandag. Dan begint het nieuwe seizoen. We zijn live bij de eerste dag van de Republikeinse Conventie. En we volgen ook nog het voetbal. Anderlecht Limassol. Today's Topics. En mijn lievelingsonderdeel. onderdeel. <laughs> <laughs> Today's Topics. We beginnen met nummer vijf. Dat is het gruis dat naar beneden komt in een tramtunnel in Den Haag. En daardoor moest er een tramhalte gesloten worden. Wegens werkzaamheden is de halte grote markt op dit moment gesloten... U kunt opstappen op de halte Spui of Brouwersgracht. Nou, Mooi boel, hij is weer dicht. Nou, lekker dan, opnieuw gesloten die stomme tunnel. En dat was gisteravond laat al. Nou, en dan kan je er vergif op innemen dat het in de ochtend een dikke grote puinhoop gaat worden. En dat was lachie joh. Ja, als je de afdeling beteutende gezichten wil zien, moet je hier komen staan. De een na de andere passagier die heeft met verschillende krachtuitingen toch iets van gediterie. Zo van gediterie nog en toe was het deringpokeranslaapzoen. Want je wil op tijd op je werk zijn en dan loop je niet vermoedend naar die tramhalte toe. En dan staat er wegens werkzaamheden is de halte Grote Markt op dit moment gesloten. U kunt opstappen op de halte spui of brouwersgracht, excuus voor het ongemak. Ja, dat kost natuurlijk gewoon tijd. Er komt gruis naar beneden en dat is natuurlijk voor die tremnische werk. Maar als je daar net onder loopt is dat wat slordig. Ja, want wees nou eerlijk, het ziet er gewoon niet uit als jij in je goede pak met een door gruis gehavend hoofd... het bloed grutsend uit je oren op je werk komt. Dat is gewoon een beetje slordig. Dicht dus die tunnel en dat duurt nog tot woensdag. Er blijkt namelijk een scheurtje in het plafond van de tunnel te zitten. Dan nummer 4. daar staan blowende jongeren. Als je bloot op jongere leeftijd, dan is dat slecht voor je intelligentie. Wist u dit al? Uh, ja, eigenlijk wisten ze het al. Oh. We hadden al wat sterker vermoeden dat... Uh, uh, kijk, wat we al wisten was dat uh, jongeren die blowen... Uh, dat die minder ver komen in hun carrière op school en in hun opleiding dan jongeren die niet blowen. Dus dit ligt wel een beetje in het uh, verlengde daarvan. Ja, als je, het is een onderzoek uit Nieuw-Zeeland en daar uh, maakt de gemiddelde jongeren zo stoont als genaal zijn puberteit door. Wat ze daar nou onderzocht hebben is dat jongeren die blowen dommer zijn dan jongeren die niet blowen. Ja, dommer is natuurlijk een beetje een ongenuanceerd begrip... Uh, we kijken liever naar de IQ en zo en dan moet er moet nog heel veel onderzocht worden, maar dat er een link is tussen uh, uh, veelvuldig cannabisgebruik op jonge leeftijd en de ontwikkelingen van je hersenen, dat staat alvast. vast. Ja, dan is het voor stevige bloos natuurlijk handig om te weten wanneer je dan wel veilig kan blowen zonder dat je IQ meteen 8 acht punten achteruit gaat. Uh, we denken nu dat in ieder geval tot de 25ste, maar misschien wel tot de 30ste leeftijd, dat die hersenen nog doorgroeien. Dus eigenlijk, als je heel zeker wil zijn van je, van je hersenen en van de ontwikkelingen ervan... moet je tot die tijd uh, okay. geen gekke dingen doen. Dus op je veertigste kan dat nog wel. Kan het weer wel? zoals het onderzoek nu uitwijst uh, wel. Maar wie ja. weet dat we over een paar jaar tegenkomen. Okay. Ja. ja, de redactie van Today's Topics heeft nog geprobeerd te bellen met Lara... voor het opheldering. maar ze kon niet. Ze had net een vreedkick. Dan, een belangrijk nieuws op nummer drie. Even goed opletten, want dit is dus echt even heel erg heftig. Hè? Den Haag uh, is een nieuwe oo Gesso, Telgerijker, een klein babytje. Ja, een klein babytje, geboren in Den Haag. En dat is apart, want meestal worden daar alleen maar hele grote baby's geboren. Maar deze is dus heel erg bijzonder, want deze is van Barbie. Gisteren was ze even trending topic op Twitter, want ze gaf voor het eerst een interview over haar kind. De kerstverse mama bevalt vorige week van een dochter, de kleine Angelina. Dan zie ik haar zo liggen en dan denk ik bij mij van, ik kan het niet geloven dat het van mij is, weet je? Ja, maar dat begrijp ik gewoon heel erg goed. En Barbie was gisteren echt openhartig in haar eerste exclusieve enige interview. Bij de ene is het natuurlijk wat sneller dan bij de ander. Bij mij heeft het echt 17 uur geduurd. Ja, waarom? Dat weet ik ook niet. Ah, ja, waarom? Jij hebt een medische bevalling gehad. Dus bij jou ben is het op gaan wekken. En toen ja. is het eigenlijk afwachten. Ja, ik denk dat ik niet de enige ben geweest ja. die uh, ingeknipt. Uh... Hoeveel hoeve vrouwen uh, van het ja. team worden ingeknipt? Dus ja. dus echt, dus volgens mij uh, worden dan dan even er negen normaal... van ingeknipt. Ik weet het niet. Ja. Dan is het beneden gewoon wat grap uh, wat en dan knippen ze het in. Ja, dat is hartstikke interessant om te weten. Hè? Dat Barbie uit Den Haag is ingeknipt tijdens de bevalling. En dat is ook niet zo gek hoor? Dat komt geen regelmatig voor. De verloskundige en de arts, die maakt dan een knip in de rand van de vagina, meestal schuin naar beneden tot ergens aan je anus. En dat gebeurt dan tijdens een perspe, dus daar voel je eigenlijk vrij. Niets van en anders kan je ook een, gewo een verdoving in je bekkenbodem krijgen. Dus eigenlijk was er niets aan het handje. Weet wat ik zo mooi vind? We hebben ze zo vaak gezien: allemaal lachen en hijwel en gedoe. En ineens zie je twee mensen die gewoon zijn wat twee ouders zijn: dolgelukkig, beetje moe, niet wetend wat ze te wachten staan. En ineens zien we de echte Barbie. Ja, de echte Barbie, die eigenlijk Samantha heet. Meer bevallingspericelen zie je vanavond in haar TV-programma op RTL. Zin in.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 van de visafslag op bulk die dan zo in stukjes wordt gesneden. Een papiersnijder die een stapeltje papier doorsnijdt. Ik kijk nee, even maar vis. ik weet het zelf ook niet naar de jury. <grijp> en helaas Amanda de jury knikt nee. Ja, ik zei toch gefit. volgende keer misschien beter, a, a, meedoen, toch, a, vis, dan betekent. Dankjewel voor het Ik toch wel gefit. Ik heb hem niet zo Nog meer dan 15.000 kilo. Ik kan het gewoon lekker Dat is geweldig. Hey. Ja, dan geeft hij idee meer dan een spelletje spelen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 Oké, okay, doei. Goed, uh, nummer 1, SGP op die plek. Frontman Kees van der Staaij had vandaag een gesprekje bij RTL. Goedemiddag, welkom bij Wat kiest Nederland opzetten. Vandaag is mijn gast de lijsttrekker van de SGP, de staatkundige middenpartij, Kees van der Staaij. Meneer van der Staaij, hartelijk welkom. De campagne is volop begonnen en politici uh, gooien overweer uh, allerlei verwijten naar elkaar toe. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat niet het, uh, het goede voorbeeld geven. Een beetje meer niveau dan, uh, dan lange neuzen. Dat zou de campagne goed doen en het zou heel veel mensen plezieren. Heel goed. Kees zit er lekker in. Altijd prettig gesprekje bij Frits Even in de middag. De mensen een beetje toespreken. Helemaal dikke prima dit. We hebben de uh, kiezerskijkers ook weer gevraagd... Uh, heeft u vragen via Twitter aan meneer Van der Staaij. We hebben een heleboel binnengekregen. We hebben er een paar uitgepakt. Heleen vraagt aan u. In Amerika is, zijn discussies over uitspraken van Ekin over abortus naar legitieme verkrachting. Wat is het standpunt van de SGP? dat is altijd lastig. Hè? Maar goed, hey, dit, dit doen we niet voor het eerst dit. Een paar mediatrainingen, een beetje om de hete brei heen draaien... en dan komt alles voor de gereformeerde bakker. Ja, uh, <tus> wat mij in die discussie eigenlijk opviel... is dat het heel vaak misgaat als je niet uh, juist ook oog hebt... voor de enorme problemen die ook... Uh, juist vrouwen kunnen ervaren als ze verkracht zijn. Ja, altijd. altijd ervaren. Ja. Oh, heel goed, heel goed. Gaat ze door. De kans op een zwangerschap is dan weliswaar heel klein. Oh. Maar de problemen zijn natuurlijk dan toch immens als dat gebeurt. Oh. Even, dat valt me toch op. U zegt dan na verkrachting is de kans op zwangerschap heel klein. Dat is wat Ecken eigenlijk ook zegt. U zegt dan is er een soort mechanisme waardoor je niet zwanger wordt.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 Politisch, mijn god. goed, Van der Staaij enorm onder vuur vandaag natuurlijk. Artsen, seksuologen, maar ook collega-politici zijn woedend. Nou, door alle uh, niet-christelijke partijen is er woedend op gereageerd. Van links tot rechts. De SP zegt dat de SGP verkrachtingen bagatelliseert. En de Partij van de Arbeid vindt dat Van der Staaij excuses moet aanbieden aan alle vrouwen. Nou, van der Staaij is dat niet van plan. Maar de SGP heeft een heel erg trouwe achterban. Altijd goed voor zo'n twee zetels in de Tweede Kamer. En dat zal na de verkiezingen hierdoor toch waarschijnlijk niet anders zijn. En tot zover morgen. Meer topics. Luke, thank you. Tot morgen. Radio 1, Today. Zometeen gaan we live naar Amerika... waar de eerste dag is van de Republikeinse Conventie. Uh, sportpresentatoren die vertrekken massaal naar commerciële zenders. Ze gaan allemaal Umberto Tan achterna. Zometeen bellen we met Umberto. Vind je ons leuk? Dan kan je ons even liken. Facebook.com slash BNN Today. Tijdje niks gehoord van Anouk. Helemaal niks schoor, er staat ook geen enkel concert gepland. Wat is er met hem? Ik wil geen baby. bitch, B. Dinsdag en dan duiken we altijd in de wereld van de entertainment. En dat doe ik met Mark Koster, journalist, columnist, ondernemer en hoofdredacteur van de nieuwe entertainment site Glamorama. Goedenavond Mark, helemaal mond vol. Ja. Martsmeet, de Mart, die gaat aan de slag als basketbalcommentator bij de betaalzender Sport1. Dat werd gisteren bekend, een onmerkelijke overstap. Nou, dat is prachtig. Kijk, dat is de man die, die ons het bord opschoot. De term is van hem afkomstig. Heeft, uh, ja, die heeft ons daarmee opgezadeld. En hij is eigenlijk een soort cultureel erfgoed. En deze man gaat dus nu weg bij Studio Sport en gaat naar een betaalzender een betaalde sportzender. en wordt... Ongehoord, Ja, nou, jij. Ongehoord, ik, yo, ik ben helemaal niet zo. Maar goed, die, die, ik vind dat toch wel leuk. Ik vind, dat is een trendbreuk, ja. En, ja. en dat vind ik wel mooi, dat dat eindelijk is gebeurd. Oh, ik dacht dat je bedoelde, de man van het bord op schoot... en dan gaat hij naar zo'n betaalzender en dat is toch... Uh, ja, je maar je dat bedoelde is, het, daar het, het, een beetje je, mee. Dat vindt toch erg... Ik vind, dat, ja, ja, erg ja, ik nee, vind ik het, het mooi, maar. maar dat is toch een, dat, je kan niet ontkennen dat het een klap is, toch? Ja, hij gaat volgens mij ook niet echt weg bij Studiosport. Ik bedoel, hij freelance bij de NOS, dus... Ja, maar dat hij daar naartoe gaat, man die ons dit altijd heeft... Hef, met zo'n warm bord met nassi. Uh, <lacht> kijk en om zeven uur, dat is altijd prachtig, maar ja. goed, dat is voorbij. Humberto dan, goedenavond. Goedenavond. Wat vind jij van de nieuwe baan van Mart, de Mart? Ik vind het mooi. Ja? Kijk, vroeger was het zo, dat um, eigenlijk is het verhaal heel simpel. Uh, je, tot een jaar of vijf, tien geleden, uh, waren alle rechten van alle sporten waren allemaal in handen van, van Studiosport. Nou, en Sinds een, een tijd heb je natuurlijk ook minder geld bij de publieke omroep. Dus dat betekent dat er ook ruimte is voor andere partijen. Sport 1 is daar een partij van, Live is daar een partij van, maar ook SBS of RTL. Steeds meer rechten gaan naar verschillende zenders, verschillende omroepen. Ook betaalzenders. En met die rechten trek je ook de mensen aan met passie voor de sporten die bij die rechten horen. Ja, en en basketbal, NBA-basketbal, dat zit bij Sport 1. Nou, dan is het dus heel slim van Wil Moeren, de directeur van Sport 1 dat je Mart weet aantrekt, want hij is gewoon van een van de, een van de meest gepassioneerde basketbalcommentatoren die je maar kan hebben, net als Newden, en trouwens dat ook. Maar Humberto, jij bent ooit begonnen bij NOS, bij de NOS. Ja. Wilfred heeft er gewerkt. Iedereen, nee, dus, nee, nee, Wilfred, Wilfred niet, gewekt. maar goed, nee, het is een nee. soort gymnasium van, van, ja. van, van de sportopleiding toch? Klopt. Maar dat is voorbij. Nee, nee is de sport is, de, is triple A brand en dat is het. Triple A brand is het gewoon het instituut. Ja, uh, alleen kijk. Ja, Jan Joost ook. Als ik tien jaar geleden of vijf jaar geleden had gezegd, nou, een vijf naar tien jaar geleden had gezegd, ik ga weg van Studio Sport en ik had uh, nog graag sport willen doen, Nou, dat was gewoon een pineut, want dat was er bijna niet. Maar toen je naar talpen dus je ging, ik bij Sport doen, nu niet meer. Maar ja. toen je naar Talpen ging, werd je ook al een beetje gebest, werd ook al weer gezegd, wat doet hij nou? Studio Sport, ah, Heilige Huisjes, RTL. En toen, ja, toen... maar dat is nou precies zo'n voorbeeld. Uh, kijk, ik wilde gewoon voetbal blijven doen. En toen heb ik ook gezegd, luister, ik, ik ga om twee redenen ga ik naar Taalpa. Eén, en dat is altijd de belangrijkste reden. Uh, ja, je moet je passie blijven volgen. Nou, en als dat kan bij een andere zender, je kan hetzelfde doen. Top. Maar TauPA was toen geen Triple E merk, zeker in het begin niet, en dat is uiteindelijk ook gebleken. En van ga je van uh, Triple E naar eigenlijk Single E. Nou, dan heb ik gezegd, maar en ik ga voor financiële groei. Voor die twee dingen. Ja. Dus uh, bij mij viel het ja. nog wel mee, hè, hoe, hoe, hoe dat werd uh, ontvangen. Maar dat, ik denk dat, dat het uh, We ain't see nothing yet. Het zou nog wel vaker gebeuren. Ja, want, want even, even voor de duidelijkheid. Jij stopt bij RTO Boulevard om je nog meer te richten op Eredivisie Live. Uh, die hadden natuurlijk al Theo maar even te Napel gaat er naartoe. Ja. Uh, alle, alle grote jongens zitten bij de, bij de betaalzenders. Um, en dat is. Uh, we, blijven de slechte jongens over? Mag je nu wel <lacht> zeggen? <lacht> nee, dat kan, dat kan je niet zeggen, want zit er zitten nog steeds. Er zitten nog steeds goede jongens bij. Uh, bij ze zijn Kom op, ze zijn Het ja, is, is toch zo? Je hebt nog steeds goede. Doe, je hey, nog naam steeds, uh, maar. Ik namen we echt nummers, Mark. Ik Tom. vind die aan. Ja, nee. Frank Snoeks probeerde nog wel een beetje. Ja. Maar het is gewoon sowieso een beetje. Ja. Nou, Jeroen Gruter, uitstekend. Ja. Uh, Jack van Gelder, uitstekend. Twan van Peperstraat. En dan noem ze maar op. Drie de Graaf. Je hebt nog meer dan genoeg goede mensen. Ja. Tom Egbers. Dus je hebt meer dan genoeg goede mensen. Alleen ja, bij de publiek ook een probleem. Dat moet met pensioen. Ja. Dat hoeft bij de commerciële niet. Daar ben je gewoon. Of je bent interessant of je bent niet interessant, punt. Want je bent freelancer. Ja, maar, ja, maar voor, voor, en, voor, die, voor die oude, voor die oude even, ik noem het even heel onherbiedig, oude mannen, maar even ten apel theoretisch. Maar Mart Smeets, allemaal eind 60. Is, het klinkt een beetje als de NOS moet ze niet meer. Hey, ze kunnen nog wel ergens bij een betaalzender aan de buik. En Amerika zegt ze: Walter Cronkite op zijn 70 is nog steeds een eerwaarde heer. Ja, he, maar, nou, maar, de, maar de dat is toch... het verschil, denk ik. En ik denk dat, dat, dat wij ook steeds meer toe zouden moeten naar dat gevoel. Want we moeten allemaal moeten we langer werken. 66, 67, 68, 69. Ja, je 69. maakt een mooi plaatje van, nee maar, nee, maar dat is gewoon een feit. Dat, dat er ik niet. Dat is gewoon een feit. En het moment dat dat gebeurt, nu zijn er protesten, maar het moment dat dat gebeurt, weet ik ook zeker dat er meer waardering zal zijn voor mensen die langer hun werk kunnen blijven doen... Niet omdat ze oud zijn, maar omdat ze goed zijn. Maar Eredivisie Live, hè? jij doet het daar leuk. En, ja. en Mart komt er straks, die zit dan bij sport, bij sport 1. Jullie hebben ook gewoon meer eerder het nieuws dan de NOS. Zo'n zo Ronald Koeman interview over die strafschop dit, dit weekend. Ja. Dat kun je dan om 6 uur al even zien. En de rest dat kakt daar toch achteraan. Dus denk je ook niet dat jullie op dat gebied een voorsprong zullen hebben? Dat, nou, dat, die, dat, heb dat, dat, dat Studio Sport, die komen dan wel om 7 uur met het bord op schoot. Maar joh, ik heb alles al gezien. Wat ik onderschat heb van, uh, bij Eredivisie Live, ik, ik had gedacht, van ten echt die voetbal Diehards, Die gaan daar kijken, maar ik had, ik had nooit gedacht dat er zoveel jonge kinderen kijken. Wij zo dus Dat betekent dus, dat ik merk dat er heel veel kinderen tussen de 8 en de 12, 13, 14 jaar, jongens, ook, ook meisjes steeds meer, die kijken naar Eredivisie Live ook. En, weet en je, als die als... willen alles zien. En dus die groeien op, niet met bord of schoot, die groeien op met live wedstrijd. Dus dat... die, die, over 10 jaar denken ze, ja, 7 uur, ja, geen wacht, 7 uur, ik heb het al gezien. Maar hoe denk je dan dat dit eindigt voor Studio Sport? Nou, ik denk dat het eindigt. Dat, uh, ik weet niet of zeven uur houdbaar is. Kijk, in de wet staat, in de mediawet staat dat je uh, sowieso... moet je de samenvattingen maximaal om negen uur uitzenden. En dat zeg ik puur persoonlijke titel. Ik bedoel, ik heb, ik heb geen... Uh, is dit niet in management van Eriks Live of niks? Maar dat denk ik gewoon. Als je kijkt naar de landen om ons heen... dan zie je dat heel veel uh, zenders die live voetbal uitzenden, dan zie je dat uh, de samenvattingen altijd later worden uitgezonden. Match of the day, de BBC, is niet voor niets pas om half elf avonds. Ja, dat komt omdat de clubs het meeste verdienen aan live voetbal. Dus en, daar, daar gaan Italië, we naartoe om, Bertau. Dan... De, Ik denk op dat we langzaam gaan. toe zullen gaan uh, van uh, zeven uur naar iets later. En, misschien wordt het acht en dat uur, is dus als, als de NOS het kwijt is in 2014? Nee, nee, nee, nee niet doch, als ze het kwijt zijn. Hij gaat dan de 30 voorschrijven. Sowieso is het nog twee jaar, is het nog om zeven uur. Dus laten we de mensen niet meteen boze brieven gaan sturen. Want dat is het niet nog twee jaar, is het sowieso om zeven uur. En daarna misschien ook nog. Maar ik denk dat als je het over tien jaar bekijkt... dan is het, is het niet onmogelijk dat die uh, tijd van zeven uur... Het verlaat is. Maar in, sommige het is zo 9. Land, in sommige landen in, in, in Europa is het helemaal niet meer. In Italië, waar Murdoch ook die recht heeft, ja. is, is, is zijn er geen samenvattingen? Meer. Nou, dat kan in Nederland niet. Wat Want vind dat, je dat het? Stel nou even dat, heeft dat, dat gebeurt. Vind je dat in nee, de goed. wet moet blijven vastgelegd? Uh, ja, dat moet je gewoon vasthouden. Dat moet je gewoon vasthouden. Kijk, wettelijk. Maar is wel nadeel... maximaal 9 uur moet je daarbij hebben uitgezonden. Omdat je een breed publiek. Uh, moet uh, voetbal kunnen kijken. Dus eigenlijk is het een eerste levensbehoefte. Dat staat in de <laughs> <weg gewoon. laughs> Hey, Roberto, is het, is, het een, ik bedoel, is het een trend? Gaan straks echt alle presentatoren allemaal naar de betaalzenders? Nee, nee, nee. nee. Want, want Studiosport heeft nog, dat weet ik veel, tot uh, zoveel 20 Olympische Spelen, het EK, WK voetbal. Zolang de evenementen nog daar zijn en uh, goede rechten daar zijn, uh, zal studio sport altijd goede mensen blijven houden. Ja. En er komen ook weer nieuwe mensen aan. Bedoel, je hebt ook Henry Schut bijvoorbeeld. Nu, ja. Ja. Dus dat dat zal altijd blijven, altijd. En dan even over nieuwe mensen bij RTA Boulevard, dadadadaaa. Wat vind daarvan? De Dekkers. Oh, had ik nog niet gezien. Oké, okay, gefeliciteerd. Ja, maar, ja, wat vind je ervan worden... dat je door haar bent uh, ja, ingereld? Oh, zij gaat, zij gaat, oké. Uh, zij gaat, okay. zij ja, wordt ja, een nieuw Umberto. Het nieuwe Umberto. nieuwe ja. Umberto? Nou, lijkt mij een uitstekende aan Umberto, ah. de Dekkers. Ja, denk je? Jij ja, ja, was, ja, denk denk was het wel. wel lekker een beetje, jij ja, trok je wenkbrauw nog wel eens op bij al dat Sterren Nieuws. Denk je dat zij dat gaat doen? Nou, het is wel iemand die, uh, die, die verder nadenkt dan, uh, dan alleen 1, 2, 3, 4. Ja, dat is heel goed. We, en ik denk dat het heel goed is, want Boulevard ontwikkelt zich steeds meer... Iedereen zegt altijd ja, rollenprogramma. Nee, het is gewoon entertainmentnieuwsprogramma. En uh, bij grotere entertainment gebeurtenissen, Dat moet je wel scherp zijn. Nee. Maar goed, ik heb jou voorhandwerk... Vorig jaar heb je Wilders even gegrild daar bij Boulevard. Zie je haar dat doen? Toen uh, met de verkiezingen? Of 2010? Ja hoor, zij zou het kunnen. Zij zou het kunnen. Zij, zij, zij, is ook scherp hoor, ze kan ook scherp uit de hoek komen. We gaan ja, het... Uh... het Laten we niet doen alsof boulevard uh, uh, achter het nieuws is, of uh, brandpunt, <laughs> of uh, nieuwsuur. Het is gewoon een leuk, gezellig programma. Het is echt geen rocket science. Nee, we en gaan dat het zien. Kan dat gewoon uitsteken. We gaan het zien hoe het zij het doet. Dankjewel Humbert dan. Oké. Okay. Tot wel. En Marco Steli is je gewoon volgende week weer. Tot dan. Erg nog niet, maar ja. Wanneer is jouw overstap in live? <laughs> nou goed, laten we het maar gewoon houden bij oh. deze, oh, deze keer. oh, ik, ik voel uh... nieuws. Ik ga even doorgaven. Mark help me een handje. Ja, <laughs> een ongemakkelijk lachje. Nou, daar zou ik in de openbaarheid natuurlijk nooit iets over zeggen. Dat begrijp je wel. Noem je moet schat. je glaas ook. Ja, nou goed. Oké. Okay. Drie minuutjes nog bij Anderlecht tegen Limassol. En ik zag net een plaatje bij die 0-0 stand van John van der Brom. Die coach van Anderlecht, de Nederlander. En die keek niet vrolijk. En dat zal te maken hebben met het feit dat zijn ploeg wel veel de bal heeft. Ook met enige regelmaat voor het doel komt. Ook wel kansen heeft gekregen. Maar het voelt niet als die superavond die Anderlecht zichzelf zo graag had gegeven vanavond. Sterker nog, terwijl Limassol nu de bal ook overneemt op het middenveld. hem naar voren speelt. En er misschien wel een aanval komt. Wat heet? Nee, er is op het laatste moment een ingreep achterin van Kouyaté bij Anderlecht. Om verder gevaar te voorkomen. Maar we hebben twee kansen gezien, zeg. We zitten een minuut of tweeënhalf voor de pauze. Maar die kansen van een minuut of tien geleden. Werkelijk een grote kans voor Rui Miguel. Kreeg die bal aangespeeld vanuit de as van het veld. Schoot hem op de benen van doelman Proto van heel dichtbij. Terwijl de hoek aan de rechterkant open lag. Ik durf te beweren dat het aan de linkerkant open lag. En daar ging Anderlecht werkelijk door het oog van de naald. Terwijl er nu geel aankomt voor de doelman van de Cyprioten, Mathias. Degra, een sterke keeper, dat hebben we in de eerste wedstrijd wel gezien. Op Cyprus tijdrekken is het verhaal wat de scheidsrechter vertelt. Bosta, Marcin Bosta, de Pool. En ja, werd tijd dat er een keer wat gedaan werd hoor. Want er liggen veel spelers van Limassol op de grond. Zodra er een tackle is, dan is het allemaal heel ernstig en doet het heel veel pijn. Maar kost het met name heel veel tijd voor Anderlecht. Het is anderhalve minuut nog tot aan de rust. Anderleg Limassol nog altijd 0-0. En dat is voor Ander legt dus niet genoeg. En ik ben blij dat we naar Gewoon op Ja, exit. Wolkenkrabbers en hangbruggen beklimmen zonder enige vorm van beveiliging. Typisch gevalletje van Russische overmoed. In Exit Holland elke dag een bijzonder een verhaal van een van onze mensen over de grens. Olaf Koens vanuit Rusland. Goedenavond. Ja, Willemijn, graag. Die mensen die dat doen, wat ik net zei, dat wolkenkrabbers en hangbruggen beklimmen zonder enige bescherming, die noemen we roofers. Wat is het idee? Ja, dat, dat, dat zijn inderdaad roofers. Dat is eigenlijk begonnen in Sint-Petersburg. En Sint-Petersburg uh, uh, is, is een stad uh, eigenlijk zonder hele hoge flatgebouwen. En uh, ja, in de zomer zit iedereen een beetje op het dak... Uh, uh, je klimt uit je uh, zonder Hij uh, ja, gaat op het dak zitten. We zijn er een paar vrienden. Uh, heel erg populair in Petersburg. Ja, En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus uh, uh, ja, die roofers uit St. Petersburg begonnen zich een beetje te vervelen. Op die uh, uh, verdiepingen van uh, hooguit vijf. Ja. En die zijn inderdaad wolkenkrabbers, brug, uh, ja, noem het maar op, monumenten. Alles wat maar hoog en uh, heel gevaarlijk is dat zijn ze gaan beklimmen. Ja, het is allemaal te zien op YouTube. Je hoeft het maar je hoeft het, het woord roofers met dubbel O in te Ik kijk ik krijg al buikpijn dat ik er naar kijk. Ja, check even onze Facebook en Twitter ook voor, voor de lieve luisteraar. Die kan daar wat leuke filmpjes zien. En het gaat natuurlijk wel eens fout. Het gaat absoluut fout. En uh, ja, dat wordt ook allemaal gefilmd. Ja, daar, daar krijg je het vast echt buikfijn van. Uh, het is een soort, uh, ja, een, een soort kick waar heel veel vooral jongeren natuurlijk uh, naar op zoek zijn. Uh, en het zijn ook dezelfde mensen die bijvoorbeeld bovenop treinen meesurfen. Ja. Uh, uh, ja, dat gaat altijd uh, wel een keer fout. Uh, er is één video te zien waarbij een jongen echt van een gebouw van, van 120 meter hoog uh, naar beneden oh. valt. Ja, uh, uh, ja, andere, ja. andere mensen uh, uh, ja, grijpen net mis. Nogmaals, het wordt dus echt allemaal begonnen zonder enige manier van bescherming, zonder, zonder helmen, zonder ja. safety lines. Zo, maar maar ik... jij, jij hebt wel eens een van die mensen gesproken. Wat, is dat, wat zijn het dan voor types? Is dat typisch Russisch? Ja, genoeg zijn het hele, hele normale jongens. Het zijn trouwens bijna altijd inderdaad jongens natuurlijk. Uh, ergens tussen de nou ja, 15 en 25 ofzo. En uh, ik heb er inderdaad één gesproken, uh, ik weet nog steeds hoe die heet, of, uh, hij we zijn naam niet bekendmaken. We hebben elkaar via Skype gesproken en uh, uh, ja, kijk, uh, wat ze natuurlijk doen... Uh, mag niet, hè. je mag niet zomaar een, een, een hele grote hangbrug beklimmen. Dus uh, ja, behalve het gevaar dat ze uh, zo'n heel groot gebouw beklimmen, uh, lopen ze ook het gevaar dat ze volgens opgevakt worden wanneer ze er weer vanaf komen. Dus het is uh, best wel tricky business, maar ze vind het niet erg van. Het is echt wel lifestyle geworden. De Russische roofers te zien op facebook.com slash BNN Today. Olaf Koenst, dank. Iets over half tien. Tijd voor het nieuws. Hier is jouw boot. Radio 1, het NOS-journaal.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 En verwacht wordt dat over een half uur, om tien uur vanavond... het lek helemaal dicht is. En dan wordt bekeken wanneer de bewoners veilig terug naar huis kunnen. De tropische storm Isaac is aangewakkerd tot een orkaan van de eerste categorie. Volgens Amerikaanse weerkundigen wint de storm aan kracht... door het warme water van de Golf van Mexico. Er worden windsnelheden gemeten van 120 km per uur. Verwacht wordt dat de storm morgen in de omgeving van New Orleans aan land gaat. Precies zeven jaar na de verwoestende orkaan Katrina. PVV-leider Wilders is kwaad over een schilderij... dat Rockband Normaal tijdens een theatertour wil gebruiken. Hij staat samen met Adolf Hitler en Anders Breivik... op een doek van zanger Benny Lo Jolink. De PVV-leider noemt het schilderij te walgelijk voor woorden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Dit moment is in Tampa, Florida... de Republikeinse Conventie aan de gang. Amerika, wat soort Tom Kompaye. Jij staat daar tussen die Republikeinen... en je hebt je eerste gebed al achter de rug, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Er was, uh, werd natuurlijk uh, typisch Amerikaans gebonden, ge, begonnen met een gebed. Maar het meest aparte was dat er ook echt publieke uh, politieke statements werden gemaakt... en dat het uh, publiek ook applaudisseerde tijdens het gebed, uh, gebed. Dat vond ik vrij apart. Waar, waar, waar werd er voor gebeden? Nou, er werd gezegd dat uh, liberty is not giving by the government, but by God. En uh, dat was meer, uh, weer een dooi voor een kleine overheid, zoals de republikeinen die graag zien. Ja, dat horen we natuurlijk vaker. En hey, over de sfeer. Jij staat daar tussen duizenden republikeinen. Hoe is het daar? Ja, de Republikeinen zijn uh, toch allemaal wat oud, maar uh, ja, het is weer typisch Amerikaans. Met volksliederen veel uh, hoeden, hè, de Texaanse hoeden, uh, Amerikaanse vlag in de kleding uh, verwerkt. Maar het is altijd heel bijzonder om te zien. Dit. Het is een bijzonder evenement, dus uh, dat, dat ja, het is erg ja, leuk. Terwijl, een bijzonder evenement, terwijl, oké, okay, straks wordt dan Romney de donderdag officieel geïnstalleerd... of, of officieel uh, bekendgemaakt als kandidaat, maar dat wisten we uiteraard allemaal. Het is natuurlijk allemaal één groot persding eigenlijk, hè? Dit. Ja, het is één groot mediaspektakel. Er zijn hier, na de Olympische Spelen, zit het grootste media-evenement ter wereld, die conventies. En eigenlijk is het doel voor de Republikeinse partijen, volgende week voor de Democratische partijen, gewoon een week lang primetime zendtijd op alle grote ja, nieuwskanalen te krijgen. Dan kunnen ze hun boodschappen uh, aan de man brengen en laten zien, in dit geval bij de Republikein, dat Romney toch een geschikte kerel is en dat hij echt likeable is. Ja. En het gaat dus heel erg nu Romney neerzetten als likeable, als aardig. Dat is het doel. Maar dat is donderdag. Wat gebeurt er dan vandaag nog? Nou, het begint uh, om een uur of twee nu lokale tijd met allemaal uh, procedurele punten. Dan komt later in de middag de zogenaamde roll call. Dan gaan alle uh, delegaties van de verschillende staten, staat voor staat, hun uh, stem toekennen aan uh, Mitt Romney. En dan heeft hij dus die nominatie is dan officieel. En dan gaat hij donderdag inderdaad een accept speech uh, geven. En de zijn allemaal bekende sprekers, waaronder gouverneurs, maar ook de vrouw van Romney en Romney. En die zal vanavond een, ja, in haar speech gaan stellen dat het zo'n goede. Husband is en dat het toch goed voor de kinderen is. <laughs> ja. En dat hij toch echt wat beste voor heeft met Amerika. En nou, dat is het gevoel, een cool beetje. En jij staat daar met je vlaggetje tussen? Ik heb geen vlaggetje in mijn hand op, uh, op dit moment. Uh, nee. Dat, uh, we proberen toch wel enigszins objectief te gedragen hier. Ik wens je nog een mooie avond. En we willen ze spreken Ja, willen het, uh, het is allemaal terug te zien op het YouTube-kanaal Binnenste Buitenhof. En het is op ja.nl allemaal te zien: ja.nl en Binnenste Buitenhof. Toch op ja. ja, dankjewel. dankjewel. Ik meld even dat er rust is bij Anderlecht Limassol, 0-0. En uh, we luisteren naar en um, Men, zeskoppige IJslandse band. Vorige week nog uh, groot eet op Lowlands. 4 september overigens in de Melkweg in Amsterdam. I don't like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 You will carry all bodies safe to show uh, Don't listen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 ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary this. ship will carry our body safe to shore. Little Talks van Man, Monsters and Men. The Ellen Today. Willemijn Veenhoven. Ze is de machtigste vrouw in Medialand. Tenminste, zo noemen wij haar. Ze is de vrouw achter <laughs> Matthijs van Nieuwkerk. Oh, klopt het niet? Nee, vind niet. Nee, dat lijkt me niet, maar nee. ik vind het leuk dat je het zegt. Het is leuk om te horen, toch? Ja. Ze is de hoofdredacteur van een van de populairste en meest spraakmakende televisieprogramma's van de afgelopen jaren. En dan heb ik het natuurlijk over de wereld draaidoor door. En dan heb ik het over niemand minder dan Vinia. de baas daar, samen met Matthijs. Komende uh, maandag begint het nieuwe seizoen. En um, 3 september is dat. Eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Uh, nog negen dagen voor de verkiezingen. En dan denk ik dit. Siewert van de Felix Rotterberg, Matthijs Bouwa, June Noah, Marian Nobles. 3B, Pete, The Chief, Papi Blues, El Cropo, <laughs> Tafelheer, Giel <laughs> Belen. Dit is De Wereld, draait door. En zit ik een beetje goed qua namen? Ja, helemaal. Allemaal. Helemaal. Ze kloppen allemaal. Nee, Mathijs weet... zegt het zelf, dus ja. Ehm... Ja. <laughs> um... Ja, er zaten wel een aantal namen tussen, ja. ja. Wij, wij, uh, Siewert wij... zit er ongetwijfeld. Siewert ja, ja. doet zijn eigen uh, verkiezingsdingetje. Ja. Gaat dat door? Ja, hij is er iedere dag, bij iedere lijsttrekker. Ja, ja. hij is van ons, hè, dat weet je. Ja, ja ik, kreeg op mijn flikker, <laughs> ik kreeg op mijn flikker van jouw redactie... Uh, dat ik gezegd zou hebben dat het onze ontdekking was. Ja. Maar dat is inderdaad een foute interpretatie. Volgens mij was, is hij al twintig jaar... Ontdekt. ontdekt, ja. Ja, ja en dat is dat. Scheelt maar één jaar dus, met de rest van zijn leven. Maar ja, dat... maar hij was volgens mij toen al uh, wereldberoemd. Goed, dat hebben we dat even rechtgezet. In ieder geval, ja. um, maar Sorry. Goed, Felix uh, Rottenberg, dus Matthijs Bouwman, Giel Belen zou best een beetje kunnen kloppen. Het is natuurlijk de start van nieuw seizoen. Het is vlak voor de verkiezingen. Ja. Dan verwachten wij wel wat als kijker. Wat, wat gaan we allemaal zien? Nou ja, daar hebben wij wel even over na zitten denken. Voor ons was het een hele gekke start. Want uh, we dachten er al over na voordat we met het vorige seizoen stopten. Omdat natuurlijk bekend werd dat de verkiezingen ja. eraan komen. Dus we hebben... Ja, dat was een beetje tegen ons onze karakter in alvast toch wat mensen vastgelegd. En toen zijn we ook weer gaan twijfelen van willen we dat? Want... Het, die lijsttrekkers zijn overal te zien. Ja, want je, het moet wel een beetje sparkmakend worden. Ik neem niet aan dat het één op één, Matthijs met één, dus wat we wel vaker zien, het wordt iets anders. Dan. Het wordt iets anders. Hebben we uiteindelijk toch besloten om, om iets anders te Namelijk? doen? Namelijk? Namelijk, het, uh, uh, het, het is een onderdeel van het programma waar we uh, uh, houden een, een, een gesprek met een aantal mensen. Dat noemen wij Meet DwD. En daar zitten een aantal mensen bij die jij net al noemde. Dus ja. Felix en Seward en Matthijs Bouwman. Peter Erde Vries zit erbij. En die moeten, oh, en de arme politici, die moeten er allemaal in gesprek ja, mee die die mensen. Ja, maar die kunnen dat, want die staan de hele dag te praten. Is het niet tegenover een Tweede Kamer, dan is het wel in het land op een zeepkist. Dus dan is drie mensen echt een dus ei. die worden denk gefileerd ik. door die, die drie mensen daar. Dat nou, is het het hoeft, We hoeven ze niet te fileren, maar het is wel spannend om ze enige tijd uit hun uh, groefje te houden. Ja, ja. En dat is dan de verkiezingen. Dan uh, daar zitten, natuurlijk... zitten nieuwe mensen bij, trouwens. Joan Frits ga je voorbij zien komen en waar we ook heel me nieuwe, blij mee zijn. Welk gastheer is dat? Ja, Frits. ja. En uh, uh, Shia LaSitaal van de van Volkskant. Ja. Pittige tante. Ja. ja. En dat zijn dan twee nieuwe gezichten. Ja, dus dat is nu. Kunnen we dat even bijschrijven als nieuwtje? Dit is uh, nog ja, niet. Ja, uh... maar, maar uh, wij zijn altijd wat huiverig met uh, dit soort nieuwtjes. Omdat er dan meteen gedacht wordt dat die mensen continu er zijn. En een heel jaar. En uh, zo, zo, dat willen we ze niet aandoen. Dus uh, ze moeten eerst maar eens kijken of zij zich bij ons op hun gemak voelen. En of, of, of het klikt. Ja, nou zeg je dit heel aardig. Maar daar bedoel je volgens mij ook mee eens even kijken of ik ze wel goed vind. Ja, maar het, het werkt volgens mij twee kanten op. En, en als de ene kant niet blij is, dan moet je niet doorgaan. Gebeurt dat wel eens? Dat een tafelheer of dame zegt... nee, na één keer, dit is juist ja. voor mij? Ja, Bij wie? of na een aantal keer. Ja, dat moeten ze zelf maar zeggen. Maar er is wel eens iemand geweest die zei... ik, ik, ik, ik, zit, ik zit niet goed in mijn rol. Dit, dit, dit klopt niet. Nee, en die is er dan ook mee gestopt. Ja, dat begreep eigenlijk niemand. Want uh, iedereen was dol op hem of haar. Maar goed, het is een beslissing. Mag ik raden? Of zeg je dan toch niet ja of nee? Nee, dat moet je zelf. Je mag van mij tien namen noemen, maar. Laten we het over jou hebben. Um, jij bent komend seizoen gewoon nog, uh, gewoon, uh, zeg ik even tussen aanhalingstekens, uh, de baas van het programma. Het verhaal is bekend. Hè. Je zou naar ons komen, je zou naar BNN komen. Ja, sorry. Toen ben je toch niet gekomen. Je blijft bij de varen, want ze hebben gezegd: je gaat niet alleen de Wereldrijd Door doen. Of ze hebben gezegd: je kan meer doen bij ons. Dat vond je mooi, namelijk spin-offs van de Wereldrijd Door. Ja. Eentje daarvan hebben we al kunnen zien, namelijk uh, DWD University. Dames en heren, de, de grote vragen, Matthijs zei het al, uh, waar komen we vandaan, waar bestaan we uit, uh, hoe is het allemaal zo gekomen, waar gaan we naartoe, en ook heel bijzonder, wat, wat weten we eigenlijk niet, ja die vragen zijn eindeloos vaak gesteld, er zijn heel veel antwoorden gegeven aan heel veel verschillende plekken, maar het bijzondere is dat we eigenlijk sinds de laatste paar jaar het antwoord van de wetenschap weten, en dat antwoord ga ik uh, met u delen. Robert Dijkgraaf, een beetje lelijk afgekapt, die geeft daar een college. Ik neem aan dat het hier niet bij blijft qua DWD-spin-offs. Hij komt... komt weer terug. Hij komt terug? Ja, de DWD-university presenteert het allerkleinste op 16 november. Heb jij weer een nieuwtje? Het allerkleinste? Ja. En wat is dat? We gaan de cellen, de, de, de, de deeltjes in. Naar het aller, aller, allerkleinste deeltje. Dus van oor... eerst gingen we naar de oerkraal ja. en nu gaan we het kleinste. En dan denk ik, jeetje, moet je daar een uur televisie over maken? Ja, wij vertrouwen <laughs> nee, erop. Dat dat zeiden ze ook voor de oerknal. Ja, nee dat, ik heb het gezien. Dat ja. was uh, absoluut onderhouden ja. Maar daar ben je nu mee bezig. Dat is waarom, onder andere waarom je nee hebt gezegd tegen BNN. Wat, ja. kom, wat komt er nog meer aan? Alexander Klupping, Maar dat is pas in april. Dus dat gaan we rustig voorbereiden. We hebben heel voorzichtig gesprekken over de wereld rijdt buiten. Een eenmalig popfestivalletje. Maar dat is echt nog tekentafel. Dat is nog, dat is nog, nog helemaal... Het is een idee. Eenmalig festival, kleinschalig, met allemaal dwd artiesten neem ja. ik aan. Ja, want de recordings die, zenden we, die nemen we nu 16 en 23 september op in Paradiso. En dat gaat niet nog een keer lukken om uh, voor het derde jaar de recordings uh, in de wereld draait door uh, op te nemen. Want we zijn een beetje door de artiesten heen. En om ze allemaal bij elkaar te krijgen, is ook nog wel eens lastig. Nee, dat ging eigenlijk best wel oh ja. goed. Ja, ook voor die twee data, ja. Maar daar ben je dus allemaal mee bezig. Ondertussen ben je ook nog gewoon op de vloer aanwezig... van de wereldrijd door. Ik neem aan dat je daar de dagelijkse gang van zaken dan wat minder bent. Um, kan je gemist worden op de redactie? Dat kan wel, maar ik merk toch dat het lastig is. Ik laat het moeilijk los en ja, ik... ik ik denk dat het voor een redactie scheelt of de baas aanwezig is. Ja. En um, als ik even een tijdje weg ben en kom terug... heb ik toch altijd de neiging om schroeven aan te draaien. En ik denk dat dat deels komt door mijn neiging... maar ook deels omdat ze toch wel weer los gaan zitten. En die redactie is groot. Hè? Dat zijn iets van 40, 45 mensen met allemaal ja. deelredacties... En Iets moet binden. En dat ben ik dan toch. Want nu, ik geloof de redactie is al twee weken begonnen. Jij begon een week later. Ja, ik had me een beetje vergist. En dan kom je eraan. En wat tref je dan aan? Nou, het, het, het, liep, het liep al als een gek. Maar ik merkte toch dat er een soort overzicht miste. Dus toen schrok ik even. En toen dacht ik, oh ja, nee, zie je. En wat, wat is dat dan? Het overzicht, wat, wat, waar merk je dat aan? Nou, iedereen was als een dolle in zijn eentje aan de slag. Dat was een beetje, dat gevoel had ik. Dat was ook heel goed, het moest ook allemaal gebeuren. Maar ja. ik, ik, ik keek eens gewoon naar dat bord. ik dacht, jongens, <laughs> er moet ook iets opgeschreven worden. Dat is het bord met de gasten. Ja, dat stond voor een ja, maand. Nou ja, we, we zijn natuurlijk op. ontzettend druk met die politiek. En ik merkte dat ook aan andere programma's... dat dat toch wel even als een blok voor je neus staat. Want dat is een ontzettende organisatie. En dat vergt natuurlijk veel denkwerk en creativiteit. Ja. Dus daar is de focus heel erg op gaan zitten. Terwijl ik dan... En dat is natuurlijk ook mijn taak. Zeg van jongens, maar daarna gebeurt er ook nog van alles. Dus Bijvoorbeeld al de Amerikaanse dan... verkiezingen komen er ook aan. Bijvoorbeeld. Ja. En hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Dan is zo'n blok naar jou, een witte bord naar jouw smaak een beetje te leeg. En dan loop jij briezend van woede over de redactie? Nee, dat is ook zo'n fijne karikatuur. Daar wil ik ook wel iets over zeggen. Um, af en toe moet eventjes inderdaad. Moet ik even met mijn. Uh, um, dan moet ik even de redactie op. Dan vind ik dat er even... Het een, een... klinkt eufemistisch voor even losgaan. Nee, nee, nee, niet. Nee. Maar um, je moet je voorstellen dat als je iedere dag een uitzending hebt... het voelt toch alsof je iedere dag in de arena staat. Nou, Ik weet niet of je die trainers, wel eens, coaches wel eens naast het veld hebt zien staan. En zij doen dat één keer in de week. Wij hebben iedere dag zo'n wedstrijd. En af en toe, ja, dan moet even alles bij elkaar komen. Ja, dan, dan, dan, dan moet ik even ingrijpen. En dat, ja, dat is... Soms pittig. Maar... Geef eens een voorbeeld van dat jij hebt ingegrepen en dat er uit, de uitzending er ook echt daadwerkelijk beter op wordt. God, ja, nou dan, dan zou ik moeten graven, maar ik weet wel, uh, soms, uh, soms is er even een wat afwachtende houding en die besmet dan iedereen. Dan zit iedereen een beetje apathisch van, jezus wat nu? En beslissingen nemen is heftig, want als je een beslissing neemt, dan ga je een kant op. En, en wat doe jij dan? Ik neem die beslissing. Stel, ik ben zo'n redacteur en ik zit daar Er zit nog een samensteller ik... ook nog tussen, hè? En dan kom jij aan. En dan denk ik... Oh, ik had... Um... Dan, dan nu, nu nu bellen. Nu bellen. <laughs> nu bellen. Nu bellen. En dan sta je in mijn nek te hijgen. Nee, maar ik... ik dat, dat, dat, dat, nou, nogmaals, dat zijn karikaturen. Dan hebben we gewoon pittig overleg steeds. Dat gaat snel. Je kan niet om vijf uur nog eindeloze vergaderingen houden. Dan is het gewoon tak, tak, tak, orders uitdelen en... Uh, ja. Ja, Maar jij zegt net, van ik wil dat beeld wel een beetje recht zetten. Want dat, dat is een beeld dat van jou bestaat. Een hart, ja. uh, ja. direct zou, grote bek, ik, ik zeg ook altijd bij dat hart, dat mag je zeggen... maar laten we dat streng noemen. Dat vind ik iets duidelijker. Ben je streng? Ja, ik kan heel streng zijn. Maar dat hoort ook bij deze functie. Want als je dus nogmaals iedere dag uh, uh, bijna een uur live televisie maakt... met veertig mensen. Er komt later nog een hele technische ploeg bij. Met cameramensen, regisseur, noem maar op. Er komen gasten bij, gastvrouwen. Dat is zo'n grote groep. Er moet helderheid uh, komen. Hoe, hoe, hoe vind je dat, dat je als streng of als hard wordt gezien? Want dat is jouw imago. Nou, ik denk dat uh, de, de mensen met wie ik werk... die uh, kennen mij en die weten ook op welke manier ik dat doe. En ik, ik, ik ja, God, er zal af en toe moeite zijn. Maar ik geloof dat het verder heel erg leuk is om bij ons te werken. Dus... Het, ho het, het hoort erbij. Ik ken iemand die bij jullie werkt, die vindt het inderdaad fantastisch. En tegelijkertijd denk ik, um, ik: ik maak elke dag een programma en het moet een heel goed programma zijn. En tegelijkertijd wil ik graag dat het op de redactie heel leuk is. Ja, ik Want ook. Ik, ja, wil jij dat ook? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Je kan niet in een rots weer een heel leuk programma maken. Dus ik denk dat als je ziet dat er, dat er in de uitzending heel veel lol is... dan kan je er donder op zeggen dat het de hele dag dat heel van jou leuk komt. was. <laughs> ja, ik ben de grootste lolbroek <laughs> op de Is en het nee. omdat jij, oké, okay, niet hard, maar wel streng bent... dat het een goed programma is? Ik, nou ja, goed, ik denk dat dat wel een rol speelt. Je kan niet, je, je niet achterovergeleund dit programma aansturen. Dat gaat niet. Het lijkt me ook, en je doet dit al heel lang, vermoeiend. Ja. En dit wordt jouw achtste seizoen? Ja. ja, maar ik was er vanaf het begin... Ja. ja. Hoe, hoe, hoe, hoe laat je je op... voor weer een nieuw seizoen? Nou ja, dat is, dat is waar we het eigenlijk... net ook al over hadden. Het plezier wat je in de uitzending ziet... en de kwaliteit die je in de uitzending ziet... die maakt de hele dag werk goed. Dus wat je erin stopt... dat komt er dubbel in dwars maar uit. Het, het wordt misschien ook wel zwaarder. Want de, de, de vrienden en de vijand zeiden het er nog steeds over... het loopt nog steeds supergoed. De lat ligt elk jaar hoger, lijkt, lijkt mij. Omhoog. Dat ja. lijkt mij superstressvol. Ja, maar wij kunnen dat programma ook niet anders maken... Want uh, achterover met, zo van, nou, het loopt wel lekker, we leunen achterover. Dat zou je meteen merken. Maar voel ik denk, jij het persoonlijk niet druk? Nou Ik, ik voel de drang meer. Om, ik, voel, ik voel het niet als druk. Ben je ik, bang om te falen? Nee, want anders kun je... Nee, soms neem je een beslissing. En, je, en Misschien is dit wel de verkeerde, maar uh, ik moet nu een beslissing nemen. Want die redactie zit al in de stil. Die moet weten waar ze aan toe zijn. Dat bedoel ik dus positief. Je, je moet ze wel leiden en geen beslissing nemen, dat, dat, dan ga je falen. Want dan, dan gaat niemand bellen en regelen. En, uh... Maar ik kan me voorstellen, dat is misschien ook wel waar je mee, misschien naar BNM wilde... dat je op een gegeven moment denkt, ja, nou wil ik even iets meer rustig. Ja, nou had ik niet de illusie dat het veel rustiger zou zijn. Ik had wel de illusie dat ik iets minder avonden een deadline had. Ik denk dat dat ook wel zou kloppen, maar... Uh... Ik had ook heel veel zin om nieuwe dingen te gaan maken, andere dingen. En ja, dat kan ik dus nu ook doen. Dus alles komt toch wel bij elkaar in deze baan. En dan is het moeilijker aan elk jaar weer, dat is altijd vaak de kritiek. Um, superleuke show, maar steeds diezelfde namen. Hoe, hoe steeds diezelfde gezichten? Ja, dat, ik begrijp dat mensen dat zeggen. Nou leven we helaas niet in Amerika. We hebben een heel klein landje. En uh, volgens mij hebben wij al een beetje de beste mensen van Nederland aan ons gebonden. Nederland is op. Nee, nee, niet op. We hebben al heel veel goede mensen. En het is eigenlijk net als in een krant: er heb je ook vaste columnisten. Ik vind het fijn dat er vaste gezichten zijn. En toch zijn er veel mensen die zeggen: nee, niet weer. Nou, dan kijken er nog steeds 1,1 miljoen mensen. En nu weer met Johan Fretz en Charles Italzing. Het blijft zich toch vernieuwen. Zou jij een goede tafeldame zijn? Nou, ik weet het niet. Het, het, het zou best kunnen, maar ik weet inmiddels te goed hoe het werkt. Ik denk dat ik het echt heel, <laughs> daarom, eng, daarom heel eng zou vinden. Ja. Oh, want. Ja, je wordt heel hard afgerekend op wat je zegt. Ik vind dit ook een beetje eng. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, ik geef toch bijna nooit een interview. Hoor. Dit is mijn vak niet. Ik zie het gebeuren. En ik denk, oh, nee, dan zie je op Twitter al die reacties. Maar, ja, dan maar... moet je wel tegen bestand zijn. Ja. Ga je nu zo meteen op Twitter kijken? En dan ja, natuurlijk. Je... Oh. <laughs> Voel je nu al de, de spanning? Hier nee, en... nee. Ik, kan, ik, ik, ik krijg natuurlijk... Uh, je, je bent Als je leiding geeft en je, zie je een zaligheid erin stopt stel je eigenlijk de hele dag kwetsbaar op. En ik ben inmiddels gewend om daar wel een beetje tegen te kunnen. Het is niet altijd leuk en ik vind het soms ook wel pijnlijk wat er gebeurt. Maar ja, dat hoort er ook bij. Ik vind wel dat er nog een vrolijk lachende dame naast me zit. Ja, maar ik heb echt de allerleukste baan van Nederland. <lacht> ja, nee, ik heb geen reden om te treuren. Heb je Matthijs nog sms' vanaf de camping? Die luistert nu wel, denk ik. Doe maar even de groeten. Nou, <lacht> dat mag jij doen. Lieve Matthijs, veel groeten. Van doen. Van, van Juken. maandag beginnen jullie weer. Succes met het nieuwe seizoen. Dankjewel. Oké. Okay. Rag naar Ja. Ook de hartelijke groeten aan Amad ja, Amadijs. Ja. Amadijs, ook aan 0-0. Prima op de camping. <laughs> hartstikke goed allemaal. Gezellig. 0-0. Uh, Anderleg. <laughs> Belangrijke zaken. Ja, het ging een beetje zo in het programma. We maken er iets gezelligs van. 0-0. En het begint allemaal wat lastig te worden voor Anderlecht. Want de tweede helft is toch alweer een kleine 10 minuten aan de gang. En nog altijd wachten de Brusselaars op een doelpunt. Een schot nu van de tegenstander van Cyprus. Maar... Die poging van Rimi Guel wordt gestuit op de rug van de, van de Anderlecht verdedigers. Maar er komt straks een fase, denk ik, dat Anderlecht nerveus wordt. Omdat het niet wil. Omdat er toch steeds net niet snel genoeg geschoten wordt. Omdat er een been tussen zit van een van de Cyprioten. Als er een keer een doelpoging is, Het is het allemaal nog net niet. En zeker ook niet in de tweede helft. En... Wat betreft wissels, die zijn er niet geweest. Dat wilde ik nog maar eventjes zeggen. Anderlecht heeft het lastig. En iedereen gaat weer terugdenken aan die wedstrijd van een paar jaar geleden. Toen er met strafschoppen thuis werd verloren. Bijvoorbeeld van Partizan, Belgrado en zo. Nachtmerries hebben ze ervan. Het is te hopen dat dat vanavond niet gebeurt. Geen doelpunten nog in Brussel. Spend my time watching.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 Like wildflowers oh, the demons I change may you find happiness Keep your head up Keep your heart strong Ben Howard, keep your head up BNN Today Willemijn Tijd voor het laatste woord. En dat is vandaag voor modeontwerper Hans Ubbink. Die is net terug van vakantie. Op vakantie merkte ik hoeveel wij hebben. En hoe weinig je nodig hebt. Ik was drie weken in Thailand. En heb een week lang in een rietenhutje op het strand gezeten. Met niets anders dan een bed en een douche. Fantastisch. Geen gezeik aan je kop. Het enige waar ik van schrok is dat zeven jaar nadat ik daar was... er bijna geen vis meer te bespeuren was tijdens het duiken. Misschien moeten we toch verstandiger met dingen omspringen. En Sportjournaliste en presentatrice Barbara Barends die reageert op het overlijden van oud-PvdA, Europarlementariër Edith Mastenbroek. Ik ben eigenlijk heel verdrietig van het bericht van Edith Mastenbroek dat zij is overleden. Ik herinner me haar als zo'n ontzettende frisse politica. Geweldig hoe ze vertelde ook over de verkiezingscampagne van El Gore. Ik ben echt in shock dat ze is overleden. Ik begrijp ook nog dat ze een kindje is van drie. Vreselijk bericht, Daar zit ik eigenlijk al de hele dag mee in mijn maag. Barbara Barant, is vrijdagavond te gast. Weer in onze vrijdagavondshow natuurlijk ook met Erik Carton. Dat was hem weer voor vanavond. Wij zijn er morgen weer. Zo meteen Robert Meder. BNL. Dit is Radio 1.